11 uur, Kathleen Straatman met het NOS-journaal. Op veel plaatsen in Nederland zorgt de overvloedige regenval voor overlast. Vooral in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht is het erg nat. Veel kelders en panden zijn ondergelopen. Sinds gisteravond regent het in een groot deel van het westen van het land onophoudelijk. De verwachting is dat het pas vanavond droog wordt. Weerkundigen denken dat er tot 80 mm neerslag kan vallen. en Dat zou betekenen dat er nu in een etmaal net zoveel regen valt als normaal in de hele maand oktober. In de Europese Unie werken ongeveer 880.000 slavenarbeiders... van wie een kwart ook nog eens seksueel wordt uitgebuit. Dat schrijft het Duitse weekblad der Spiegel... dat zich baseert op cijfers van een commissie van het Europees Parlement. Die commissie doet onderzoek naar georganiseerde misdaad... corruptie en witwassen in Europa. Geconstateerd is dat er in Europa totaal zo'n 3600... internationale criminele organisaties actief zijn...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 De stamleiders in Afghanistan moeten nog wel... hun goedkeuring geven aan het akkoord. In het radioprogramma Vroege Vogels is vanochtend... de aftrap gedaan van de Nationale Huis- en Tuinspinnentelling. Nederlanders worden opgeroepen om deze week... in en om het huis naar spinnen te zoeken... en dit in te vullen op een formulier. Vroege Vogels heeft een kaart gemaakt... waarop de tien meest voorkomende soorten staan. De resultaten worden over een week ook in Vroege Vogels bekendgemaakt.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 Op de A20 Goudahoek van Holland is bij Knoopend Ketelplein... de verbindingsweg naar de A4 dicht. Daar ligt veel water op de weg. Op de A22 Beverwijk richting Velsen staat voor de Velzer-tunnel 2 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A9. Daar is de Wijkertunnel richting Amstelveen dit weekend dicht. En op de A28 Amersfoort Zwolle staat voor Amersfoort 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit alarm ken je.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 Ontdek de grootste collectie historische letterkunde en middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. Ga naar verloren.nl Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Vraag je, hoe noem je een internationaal bekroonde, zuinigst geteste, vijf sterren veilige, kostenefficiënt te onderhouden bestelauto? Nou, gewoon bestelauto van het jaar de Ford Transit Custom.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 Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Straks stormvloeden, deel 2 van onze serie over de Wadden van collega Matthijs Deen. Hij onderzocht de geschiedenis van ijstijd tot badgast. En tot die tijd praten we met Ad van Liemt over zijn nieuwe boek De Drogist: Hoe een verzetsheld in ongenade viel. Ja, goedemorgen Ad. Welkom goedemorgen. ook. Uh, je schrijft al heel lang boeken, uh, ook nog toen je bij de omroep werkte, hier als uh, de geschiedenisman. Daarna ben je nog veel meer gaan schrijven. En wat mij opvalt, ons opvalt moet ik zeggen. is dat uh, er twee thema's. Uh, toch oververtegenwoordigd zijn. En dat bedoel ik niet onaardig. Sport en oorlog. Is, is dat wat Ad van Liemte doet lopen? Nou, eigenlijk moet je ook Indië eraan toevoegen. Althans, de decolonisatie de van Indië. Ooit. Uh, ja, ik ben redelijk breed geïnteresseerd. Maar uh, van die Tweede Wereldoorlog kom ik niet echt meer af. Nee, en nu is er een nieuw boek, De Drogist. Uh, daar gaan we het uh, over hebben. Dat gaat over een pijnlijke episode uit de naoorlogse geschiedenis... in de vorm van Gerard Reeskamp. Niet iedereen zal het iets zeggen. Een verzetsheld, zoals jij het zegt... die bepaald niet als held werd behandeld na de oorlog. Om te beginnen hoe stuitte jij op deze Gerard Reeskamp? En wat, wat trok je in zijn verhaal? Door zijn zoon en schoondochter... die zich op een gegeven moment bij mij meldde... en zeiden: u, u, moet toch eens, uh, u zou eens in dat verhaal van, uh, van vader Reeskamp moeten duiken. En dan krijg ik wel meer uh, verzoeken en uh, tips en suggesties. Maar oh, zo gaat dat. Er zijn gewoon mensen die jou aanklampen... schrijven dus iets uh, over of oorlog in ons geval. Ja, dat komt ook wel voor. Ja, ga, ja. Ja. Nou, meestal word ja. ik wel zelf met... met ja. bekropen door de gedachte dat het ja. iets absoluut moet. Dus ik... Uh, Meestal komt dat niet tot echte resultaat. Maar deze keer, toen ik me er even in verdiepte, toen, toen dacht ik dat kan, bij, dat kan niet waar zijn. Dus toen ben ik met mensen gaan praten, heb ik veel papier gezien. En toen dacht nou, ik: uh, dit moet dus echt helemaal tot op de bodem worden uitgezocht. En kijken of ik de oorspronkelijke processtukken en alles kan vinden. Om er een verklaring voor te vinden. Hoe is het mogelijk dat iemand die, waar eigenlijk geen twijfel aan was, dat die in het Friese verzet, een vooraanstaande rol... en in ieder geval een aantal hele dappere dingen op zijn naam heeft gebracht... dat hij na de oorlog een paar jaar in de gevangenis komt... dat kan je, je eigenlijk niet voorstellen. Nee, want als we even beginnen bij het begin... om hem te kunnen plaatsen, uit, uit wat voor milieu gezin was hij? We... Uh, het is een, uh, een echte middenstand, het is een drogist. Het boek heet ook De Drogist, omdat hij uh, een... Uh, een, een uh, ja gedreven drogist, wat zou ik bijna zeggen, in Bussum. Hij, hij heeft ook nog een tijdje helemaal in het begin in winkelen... in Utrecht in een lochem gehad, maar hij is vooral bekend als drogist in Bussum. Maar uh, het was een man van God, vader, God Nederland en Oranje. Hè? Dus, uh, beetje de, uit... de vader hebben we het over nu. Uh, ja, dus uh, Gerard Reeskamp zelf. De, ook de ja, drogist, ja. oké. Okay, ja. Uh, zijn vader was overigens ook drogist. Maar uh, hij uh, is al voor de oorlog... Uh, heel erg bang voor, uh, voor een naderende bezetting. Hij uh, schijnt in 1939 al... Uh, namen van NSB'ers te noteren... autonummers en zo. Uh, he, eigenlijk was hij al in het verzet. Voor overijverig eigenlijk. eigenlijk wel. Ja. Voordat ja. Er, uh, zo, ja. en met een groepje ook. En als de bezetting begint in 40... dan is, behoren ze echt tot de allereerste die wat willen gaan doen. En die gaan dan uh, munitie verzamelen. En uh, die, die, die plannen ook al... echte, echte evidente... anti-Duitse anti acties. En is het meteen al duidelijk dat hij dat verzet in wil? Is dat meteen... Uh... Ja, dat is, dat, uh, zoals ik zeg, uh, al voor... De oorlog was hij daarmee begonnen en als de oorlog bezig is, dan ontstaat daar een groepje. Er zit overigens ook een tamelijk beroemde verzetsman in Theodoba, die de oorlog niet overleeft en die uh, uh, een gewapend verzet heeft gepleegd. Hele dappere man, ook daar werkt hij mee samen. In het begin uh, zijn zij een beetje de kern van die Gooise groep, maar hij moet al vrij snel uh, uh, vallen de arrestaties en moet hij ook. Uh, zorgen dat hij niet meer thuis is, omdat hij uh, daar gevaar loopt. En dan uh, kan hij via via in Friesland... Uh, onderduiken en daar begint hij dan ook verzetcellen op te bouwen. En Reeskamp doet in Friesland dus mee aan, aan overvallen... ook op distributiekantoren, uh, het politiebureau van Sneek... en de strafgevangenis van Leeuwarden op 8 december 1944... als we daar even op inzoomen. Ja. Uh, daarover gaat ook de, de bekende film De Overval in 1962. En ter inleiding van de film spreekt kolonel JJF Borghout... voorzitter van de Nationale Federatie Raad van het Voormalig Verzet in Nederland... Een stichtelijk voorwoord van hoe we die film moeten bekijken. Wij luisteren even naar een fragment. Wij van de Nationale Federatieve Raad van het voormalig verzet... hopen dat die film uw begrip bijbrengt over iets... dat in het leven van ons ouderen ontzaggelijk belangrijk is geweest. Wij hopen vooral dat de herinnering aan die daden van moed... en zelfopoffering u bij zal blijven in het verdere leven zodat mocht onverhoopt het noodlot ons weer in een dergelijke situatie brengen de eventuele vijand de jeugd van Nederland geestelijk weerbaar zal aantreffen en bereid om het hoofd te bieden aan de moeilijkste omstandigheden. Ja, dit gaat dus over, die, oh, althans deze, deze naar nou, ons huidige tijdsgevricht gevoel... zouden we zeggen, deze preek gaat dus op de, over, naar vooraf aan de film De Overval... en gaat natuurlijk over die aanval op die distributiekantoren en het politiebureau. Het is een beetje alsof Hans Blom nu de film Zwartboek zou inleiden... met goed en kwaad bestaat niet. Maar heel helder waar het om gaat is natuurlijk... dit werd destijds als een enorme heldendaad gezien. Was dit ook het hoogtepunt voor... Uh, de, de Gerard Reeskamp zelf. Het was één van de hoogtepunten. Uh, het, uh, ik denk dat het destijds ook een heldendaad was. En uh, dat je het nu ook nog als een heldendaad moet zien. Er zijn vijftig mensen uit de gevangenis gehaald. In 1944 uh, een periode dat de, dat de strijd tussen Verzet en SD op zijn heverst was. En het is, bovendien is er geen bloed bij En daarom hebben de Duitsers ook geen represailles genomen. Dus dat is echt zonder twijfel een hoogtepunt van het, uh, van het verzet geweest. Hij had daar een uh, onopvallende, maar heel belangrijke rol. Hij was chef van de buitendienst. De buiten moesten ze uh, de bol bewaken... En uh, dat was extra link omdat er op een gegeven moment Duitsers naderden. En het gevaar van een uh, schietpartij en een bloedbad uh, groot was. Toen heeft hij volgens iedereen heeft hij zich heel koelbloedig cool opgesteld en voorkomen dat daar geschoten is. Waardoor het allemaal goed afliep. De rol wordt in de film overgespeeld door Jan Blazer. Dat is natuurlijk wel vrij grappig voor de mensen die zich Jan Blazer nog herinneren. Later was het een soort komiek. Ja. In die tijd was met het... Een... heeft de olifant een bekende Ja, ja. ja in die ja. tijd was het een veelbelovend acteur. En dat is heel grappig want als je je met die race bezighoudt, je bezighoudt. Opeens blazen door die film loop. Die film was in 62 waaruit waar dit fragment ook uh, uh, komt. Uh, de best bekeken Nederlands speelfilm ooit. Wie, wie was de maker? Fonds Rademakers? Zo die, die zou hem gemaakt hebben. Uiteindelijk is het een, uh, een Engels uh, regisseur geworden. En, maar het uh, uh, uh, scenario was geschreven door Lou de Jong. Want, door Lou uh, de Jong? De Jong heeft het scenario geschreven. Even alle markten thuis. Hè, ja, nou, maar, ja, maar uh, dat, het, was, uh, uh, uh, het werd enorm uh, gewaardeerd. Het was ook wel... Je werd alle topacteurs speelden. Kees Brussen deed... Uh, deden. Zullen we, even, want we hebben ook nog wel een, een stukje filmfragment klaarstaan. En als ik het goed krijgen we dan acteur Rob de Vries... die speelt Piet Kramer... die de jongens van het verzet toespreekt. Kan ja. dat uh, ja, het geval dat, zijn? Ja, uh, Rob de Vries was Dirk, acteur voor dat moment... en Piet Kramer was de leider van de overval. Komt ie. Luister jongens, de mensen die wij hopen te bevrijden... zijn onze kameraden. Hun leven is iedere dag in gevaar. We hebben geval voor geval nagegaan... wie we eruit zullen halen en wie niet. En hier mag niet van afgeweken worden hoe moeilijk dat ook zal zijn. En nu het belangrijkste. Als iemand van ons ook maar eenmaal schiet... mislukt de hele overval. Want dan hebben we binnen een paar minuten... de weermacht van de overkant op ons nek. Kwart voor zes gaan we naar binnen. En half zeven moet iedereen er weer uit zijn. We hebben dus precies 45 minuten. En geen minuut langer. Ja, echt de stem van een held. Uh, als een held komt de racekamp ook uit de oorlog... In principe, als verzetsheld. Maar vijf jaar na die overval. is hij terug op dezelfde plek. voor zijn terechtstelling. Dat klinkt. Nou, niet terecht. voor zijn rechtszaak. Ja. Goed, rechtszaak. Ja, ja. From hero to zero, om het zo maar te zeggen. Ja, prachtig. Ja, klopt toch ja, iets in is is het, de het, tijd. Dus wat is er dan aan de hand? Ja, hij, uh, hij wil geen droogisme zijn na de oorlog. Hij uh, uh, voelt zich eigenlijk wel tot dat leven aangetrokken. Hij wordt officier, dus hij, hij, uh, hij, uh, hij wordt dan uh, uh, tweede luitenant in het leger, beroeps. Uh, en op een gegeven moment wordt, uh, uh, wordt hij uh, van, eigenlijk van zijn bed gelicht. En dat komt omdat er in de oorlog door zijn verzetsgroep uh, ook uh, zeg maar dubieuze acties zijn verricht. Uh, ze hadden permanent geldgebrek in het verzet... Uh, voor hun acties, maar ook voor, voor uh, de hulp- en onderduikers. Er uh, waren wel allerlei middelen om aan dat geld te komen. Een van de middelen die zij nog steeds toepaste... was het, uh, het overvallen, of in ieder geval uh, afpersen... of anderszins van rijke boeren... die niet aan het verzet wilden meehelpen, of foute boeren... En dat, is, uh, dat de deden ze vaker en er is één geval uit de hand gelopen. Hij was daar zelf niet bij, maar hij heeft wel opdracht gegeven. Althans, dat is mijn conclusie, dat dat niet anders kan... dan dat hij de opdracht heeft gegeven. Twee van zijn ondergeschikten gaan het doen. Uh, ze hebben de pistool meegekregen van hem. Uh, alleen uh, voor het noodgevallen voor waarschuwing schoten... Een, uh, een van de twee uh, probeert in de lucht te schieten... maar die kogel raakt die boer uh, in zijn hoofd... en die overlijdt twee weken later aan de gevolgen daarvan. Na de oorlog wordt dat uh, onderzocht, maar eigenlijk onderzocht als een criminele uh, roofoverval. En wordt eigenlijk helemaal losgetrokken van het verzet. Was dat atypisch of gebeurde dat vaker? Dat daar... Nou, er is toch een strijd over of dat vaker gebeurde. In ieder geval gebeurde het in die groep van het verzet vaak. Er waren ook verzetsgroepen die uh, eigenlijk geen geldzorgen meer hadden, omdat dat Nationaal Steunfonds. Uh, die, die het verzet financierde, uh, zorgde dat, dat dat werk door kon gaan. Alleen deze groep was om allerlei ingewikkelde redenen daar min of meer van uitgesloten. Maar, maar wat, wat ik interessant vind hier, is het volgende, of wat, wat, wat misschien verbazingwekkend is. Er begint nu langzaam zeker onderzoek te komen naar het verzet... niet meer alleen als een heldhaftige club... maar er wordt ook gekeken naar wat waren dat voor mensen... en wat voor situatie kwamen ze terecht. Ze speelden soms voor eigen rechten. Dus ontstond een soort ethisch niemandsland... waar mensen zelf dingen deden... die met het gewone recht niet goed te keuren zijn. Dus we kijken daar nu wat genuanceerder naar... dan dachten wij altijd... dan in de jaren late jaren 40 en 50. En toch is er deze verzetsheld die dan veroordeeld wordt... Waarom? Was het dan misschien zo dat ze denken... als we deze man veroordelen, dan is de rest van het verzet, van het verzet nog, nog zuiver vrijgepleit? Zit Dat, daar dat, zoiets speelt, dat, dat speelt zeker mee, want uh, de aanklager in het proces zegt... op een gegeven moment, we moeten alles aan doen... om het verzet van uh, alle smetten te vrijwaren. Dus dat verzet werd wel heilig verklaard. En omdat er over zijn rol in dit geval twijfel was... Uh, is er een beweging opgekomen... waarbij eigenlijk iedereen hem heeft laten vallen. En, uh, er is eigenlijk niet... om de reputatie van het verzet... Dat denk ik te wel, houden. maar het had ook wel met zijn eigen optreden te maken. Het was een beetje een, een uitzonderlijke man. Hij, was, uh, uh, uh, hij kwam uit het Westen, niet uit Friesland. Hij had toch al veel flair... En bovendien had hij... Een, Wat is veel flair? Nou, hij kon goed praten. Uh, hij kon mensen omver praten. Uh, hij kreeg alles voor elkaar. Hij had ook geweldige. Hij had een alias. Hij uh, trad op als, uh, als een Duitse arts. Met, een, met allemaal papieren waaruit bleek dat hij in Duits. Hij sprak goed Duits. Hij blafte Duitsers af als het nodig was. Dus maar dus is hij, dat niet het stereotype beeld van de verzetsheld? Nou, dat had hij wel in, de, in extremis. Maar er, was, er kwam nog één ding bij. Hij gebruikte zelf nooit geweld. En er is nooit een slachtoffer gevallen bij. Zijn, want dan, want dat dat verboot hij ook aan zijn jongens, omdat daar uit zou voortvloeien. Dus hij heeft zich eigenlijk heel keurig daar aan gehouden. Maar daarnaast had hij ook nog een uh, verhouding met een koerierster. Dat schijnt veel. Ja, een Vriesmeisje, een Friesmeisje. En dat vonden die Fries ook niet leuk. Misschien? Nou, vooral niet, omdat hij thuis ook nog een groot gezin ja. had. Dus dat, dat werd. Negen uh, dat, kinderen? Dat werd op, ja, op morele gronden werd dat, uh, afgewezen. Althans, dat werkte na de oorlog heel sterk in zijn nadeel. En dan speelt het nog iets in zijn nadeel. Tijdens dat proces wordt hij in permanente afzondering gehouden. Hij wordt eigenlijk stapelgek van de eenzaamheid. Uh, althans, zijn ze het vooronderzoek en dat duurt maanden. En in die tijd maakt hij de ene fout naar de andere. Hij raakt een beetje in paniek, hij, hij verzint verhalen, hij, hij uh, wordt een uitgesproken ontrouwbare verdachte. Waardoor hij eigenlijk iedereen tegen zich krijgt. En uh, wat mij het meest opgevallen is... dat uh, de uh, verdediging uh, in alle opzichten gefaald heeft. Als je, als je verdedigd wordt zoals hij uh, verdedigd is... Ja, dan ben je eigenlijk Noem eens één of twee dingen wat die verdediging had moeten doen... en wat ze gelaten hebben. Uh, nou, Ten eerste hadden ze de zaak moeten onderzoeken. Maar de, zijn, zijn advocaat schrijft... Twee weken voor, voor de zitting, als de, het onderzoek al acht maanden duurt, een briefje aan het Openbaar Ministerie heb ik in het dossier aangetroffen. Kunt u mij zeggen waar de verdachte eigenlijk is? Dan kan ik kennis maken. En kunt u mij het dossier eens laten zien? Terwijl dus al Juist. acht maanden een, een, een, een zeer ingenieus onderzoek bezig is waar, waar echte uh, nieuwe geitjes in worden toegepast om hem veroordeeld te krijgen. En hij wordt door. De, ik heb dat aan advocaten voorgelegd en gevraagd, was dat voor een gebruikelijk? Nee, dat was voor, ook al zeer ongebruikelijk. Vroeger hoorde en, een advocaat ook zijn werk te doen. En Koor. die hoorde ja. ook meteen eh, eh, cliënten adviseren. Hij heeft in die periode eigenlijk alles fout gedaan... wat fout kon doen, wat hem een zeer ongunstige uitgangspositie... tijdens het proces bezorgde. En, en hoe is dat later gegaan? Is hij ooit nog gerehabiliteerd? Nou, Hij heeft uiteindelijk dus in eerste aanleg twee jaar gekregen... en in hoger beroep zelfs vier jaar. Dus hij zit vier jaar vast... Voor iets waar hij dus niet bij is geweest. Hè? en uh, Waarvan je dus maar zeer op dit moment zou zeggen... Ja, is daar wel kausaal verband tussen, tussen zijn opdracht en de dood van het slachtoffer. Maar goed, hij heeft vier jaar gekregen. Uh, en nou ja, dat, zijn leven was eigenlijk geruineerd. Hij heeft vrij veel geschreven, gedichten geschreven... en uh, over pijnzingen in de gevangenis. En daar, daar ja, ja, komt een enorm treurige sfeer uit. Het is ongelooflijk vereenzaam. Hij zegt ergens, ik leefde voor drie dingen. Mijn werk, mijn gezin en voor God... En de enige die overgebleven is, is God. Ja, zo loopt het vaak af hè, met mensen. Ja, ja, en hij houdt zijn eh, godsvertrouwen eh, tot op de laatste dag. Hij is ja. overigens de laatste paar jaar weer een klein beetje opgekrabbeld. Hij is niet erg oud geworden, hij is eh, 1970 overleden. Maar hij heeft een ongelooflijk treurige, eenzame periode doorgemaakt. Omdat hij zijn gezin ook niet meer mag zien. En dat, ja. daar leidt hij enorm onder. Het zijn verhalen dat hij... Uh, aan de overkant tussen de bomen staat... om te kijken of hij een glim van een van zijn kinderen kan opvangen. En, uh, nou ja, dus dat leven is... Echt helemaal kapot. En is het echt. ook als hij uit de gevangenis komt... komt hij dan wel weer gewoon thuis? Hij komt even is thuis altijd dan is het, dan voorbij het binnen een jaar niet meer te houden. En dan, uh, uh, uh, dan gaat hij het huis uit en dan moet hij zich maar zien te redden. En dat lukt uh, bijna nooit. Uh, maar in ieder geval... De ening, een periode beter dan de andere. En, en Lou Jong heeft die nog. Want je, je ja. zegt net. In, in, wat is het, die film? Is het 61 of 62? Ja. De overval. Heeft Lou de Jong zijn ...want Toen vond Lou de Jong hem nog een held. Is Lou Jong zijn standpunt nog gewijzigd geweest? Nee, het is, het is eigenlijk iets anders. Uh, in, als de Jong zijn boek schrijft. dan baseert de Jong zich logischerwijs op uh, gedetailleerde studies. En dan is een gedetailleerde studie over het Friese verzet verschenen door Wiebunga. Ik heb dat een beetje nagekeken en uitgezocht. En dan blijkt dat die Wiebega wel echt... een uh, buitengewoon subjectieve weergave van het verzet. Hij zat zelf in het verzet. En dat boek is bijna een curiositeit. Op de punten waar ik het nou gecheckt heb, klopt er niet veel van. Want die Wiebega gaat gewoon een hekel aan deze uh, schuinsmissierder... Met, uh, met zijn verkering. Dus die, uh, die is buitengewoon negatief over hem. Dat neemt de jong over. Dus de jong schrijft tamelijk negatief over hem in... Uh, in in de Astrians Fries Verzet. Zo zeer zelfs, die familie wordt daar razend over... Eh, dat de jongen zijn volgende deel rectificatie plaatst. Dat komt niet vaak voor. Maar jongen, hij, nee. hij schrijft en zegt, ik heb mij te negatief uitgelaten. Dus hij is te veel op, op die wiebega afgegaan. Wat is nou heel kort eh, de conclusie, de moraal van dit verhaal? Het is een buitengewoon tragisch eh, verloop... zoals dat kennelijk kon gebeuren in een, in een periode waarin... Eh, ja, dat verzet 100% van smetten vrij moest komen... en als daar zo'n vrij buiten tussen liep, dan uh, ging het fout. Dat paste niet. Goed. Hartelijk dank, Ad van Diemt. Het boek heet De drogist. Uh, hoe een verzetshald na de oorlog in de ongenade viel. En is uitgegeven bij balans. Dan gaan we nu door met het spoor terug... Anderhalf jaar lang struinde collega Matthijs Deen de Nederlandse Waddeneilanden af... op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe komt het toch dat die wereld aan de andere kant van de Waddenzee... zo anders is dan het vaste land? Hij schreef er een boek over en maakte een vierdelige terugserie over de geschiedenis van de Waddeneilanden. Van het einde van de ijstijd tot de uitvinding van de badgast. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, stormvloeden. Gemonteerd met Kamer. In de 8e eeuw is het wat nog voor grote delen overgroeid met veen en kweldegras. De eilanden zijn nog allemaal vanaf het zuiden te belopen. En alleen bij storm en springvloed klimt het zeewater de geulen uit en zet de Noordzee het laaggelegen weidegebied onder water. Dan liggen ook de talloze terpen erbij als eilanden. Het slip dat de zee bij luwende storm en afgangtij achterlaat, maakt het land vruchtbaar. Maar dat gebeurt maar een paar keer per jaar verder is de wereld aan het wat, rustig, welvarend en dicht bewoond. Het terpengebied dat in de vijfde en 6e eeuw door Angelen, Saxen en Jutten is herbevolkt, heeft een bloeitijd van eeuwen achter de rug. Over het vlie zeilden in het handelseizoen vloten vol Vriezen en hun achterneven uit Scandinavië en Engeland de zee op en naar Dorenstad, in het rivierengebied dat nu eens in handen van de Vriezen en dan weer van de Franken was. De eilanden zijn een voorpost van een handelsimperium... dat zijn gelijken in West-Europa niet heeft. Maar aan die situatie komt in de 8e eeuw een einde. In 734 komen vanuit het zuiden de Franken het gebied binnen... en verslaan de Vriezen bij de slag aan de Borne. En drie kwart eeuw later, op een lenteochtend in het jaar 810... verschijnt een grote vloot vol boze vikingen op de noordelijke horizon. Ja jaar 810. Dan komt de eerste vikingaanval op het continent. En dat gebeurt volgens de geschreven bronnen, dat zijn Frankische bronnen... met wel 200 schepen die eerst alle eilanden voor de Friese kust verwoesten... en dan aan, aan land, de mensen aan land gaan. En daar een aantal strijden voeren met de Friese en ze uiteindelijk verslaan. En dan een hele hoop zilver mee, mee terugnemen. En daarmee begint eigenlijk de vikingtijd op het continent. Het was de eerste vikingaanval op het West-Europese vasteland door verontwaardigde Denen die wraak kwamen nemen... voor Frankische rooftochten op hun grondgebied. Medieviste Nelke Eisenacher doet in Groningen promotieonderzoek... naar de dubbelzinnige verhouding tussen de Deense vikingen en hun verre verwanten en handelspartners, de Vriezen. Ik kan me zo voorstellen, dat, dat is natuurlijk ook beelden die je altijd in films uh, ziet... dat je zo uit de mist van die schepen ziet, uh, ziet opdoemen... met grote, grote zeilen en een drakenkop aan de voorkant. Nou ja, dat is natuurlijk wel uh, indrukwekkend. Maar zo zagen ze er ook echt uit, is ze. Uh, ja, niet allemaal natuurlijk. Je hebt hele verschillende type schepen. Maar in ieder geval zijn het uh, redelijk grote... die gevechtsschepen waren redelijk grote houten, uh, houten schepen. Die mensen die toen rond het wad woonden en op de terpen en op de eilanden... een gedeelte daarvan zullen ook uh, zichzelf de verhalen hebben verteld. Dat zijn onze achterneven. Ja. Kijk, mensen die natuurlijk het slachtoffer worden van zo'n vikingaanval... Die, die zullen daar niet die mee zijn geweest. Die zijn natuurlijk echt slachtoffer. Maar er zullen ook misschien een aantal uh, mensen zijn... die een kans zagen in die vikingaanvallen. En die misschien dachten, nou, daar gaan we bijvoorbeeld aan mee. Want dat zijn de mensen die we kennen. Of, nou ja, daar kun je van alles uh, bij voorstellen. De Friese, die een paar honderd jaar van expansie en voorspoed hadden gekend... zaten nu klem tussen de Franken in het zuiden en het oosten... en de vikingen in het noorden. Karel de Grote beschouwde de kuststrook als een bufferzone die aan al te bedreigende vikingleiders in leen kon worden gegeven... als ruilmiddel voor vrome beloften en kerkgang. De Friese zelf beloofde hij vrijheid. Maar het is maar helemaal de vraag wat dat betekende... als we wel bemoeienis van warlords uit het noorden moesten dulden. Het is heel erg jammer dat we eigenlijk geen geschreven bronnen hebben... die iets vertellen van hoe die Friese dat nou ervaren. Dat er ineens, met name vanuit het Frankische Rijk... dan ineens Scandinaviërs worden neergezet. Je leest wel in de Frankische bronnen uh, bijvoorbeeld een van de Christelijke die dan uh, zegt van het is toch een schande dat deze mensen... die eerst de christenen allemaal doodmaken en het gebied plunderen... vervolgens heer worden over dit gebied. Dat moet toch niet kunnen? Dat soort dingen uh, hoor je wel. Maar uh, het zijn steeds hele dubbelzinnige verhalen en dubbelzinnige figuren. Er zijn... Uh, uh, Zeg maar, sommigen worden gekerstend en houden zich eraan. Sommigen worden gekerstend en hebben daarna zoiets van... nou, dat was alleen maar een formaliteit... en ik ga gewoon verder met waar ik altijd mee bezig was. Er zijn er een aantal die worden helemaal niet gekerstend. Dat is natuurlijk ook interessant. Blijkbaar hebben die zo'n sterke positie dat, dat ze niet, dat niet hoeven te doen. Dat dat geen onderdeel is van hun deal. Dus ik denk dat het heel erg aan ligt welke leenheren er was... en hoe, hoe daarmee om werd gegaan. Zo heeft een eeuw lang een gezelschap vikingen plunderaar of leenheer gespeeld op de eilanden. Van dorestad veroveraar Rorik, die het gebied tussen Zwin en Vlie... een tijd vrijwaarde van vikingaanvallen en nu en dan vrome werken deed... door bijvoorbeeld een ondergestoven kerkje weer onder het duinzand vandaan te graven... tot zijn neefje de schrik van de christenwereld Rodolf... die zijn gebied tussen Vlie en Eems regelmatig plunderde... en in 873 door Vries in Oostergo werd doodgeslagen zoals de kroniekschrijvers van het klooster in Egmond... eeuwen later nog met tevredenheid memoreerden. En daar kwam ook Rorik, gal van de christenheid, te aken. En hij is toch onderdaan van de koning geworden... en met eden gebonden om hem onwrikbare trouw te bewaren. En niet veel later is Rodolf, neef van deze tiran, die bijna heel Friesland heeft verwoest... in dezelfde streek in Oostergo... door juist dat volk met 500 man op de tastende wijze gedood. En hoewel hij gedoopt was... heeft hij zijn hondenleven verdiend met dood beëindigd. De echo van de plundertochten van de vikingen... blijft nog eeuwen doorklinken. Zelfs als Friese en Hollandse graven de vakante plekken... van de vertrokken vikingleenheren al meer dan 100 jaar hebben ingenomen... en de Hollanders en Friese vooral bezig zijn... het lage moeras en veenland te ontwateren en in cultuur te brengen... dan nog vertellen ze elkaar de verhalen van de dreiging van zee... de vijand op de kust, vooral als het stormt. En het stormde nogal eens in de 11e en 12e eeuw. Het millennium was relatief warm begonnen... en als het stormde, kon de zee gevaarlijk hoog opspelen. De kroniekschrijvers van het klooster van Egmond... zaten bij klapperende ramen en vlakkerend kaarslicht... te schrijven aan de geschiedenis van de christenheid. De opdringerige zee riep, bij de monniken... diep ingesleten angsten wakker voor plunderende heidenen van zee... en natuurlijk de wraakzucht van de Allerhoogste zelf. En de heer trof zijn volk gedurig met plagen... en bezocht met de roede hun onbilligheden en met zweepslagen hun zonden. In 1170 stak een heel harde wind op... zozeer dat de zee binnenvloeide tot de muren van Utrecht. En de echte zevens, die ze Bolk noemde, gevangenis bij de muren van die stad... Ook in Kennemerland woede onverwachts die overstroming. Zozeer dat het vee verdronk en mannen en vrouwen op de balken van hun huizen hun leven en dat van hun kleine kinderen moesten zien te redden. Het begint eigenlijk 1170 met, uh, met de allerheilige vloed die toch een behoorlijke impact heeft op het, uh, het kustgebied En dan zie je langzamerhand dat er eilanden ontstaan en dat gaat niet heel hard, maar dat dat gaat in de loop van een paar eeuwen. Er was geen boze, straffende god voor nodig... om in de relatief warme 12e en 13e eeuw de kustverdediging te doorbreken... het Waddengebied te overstromen... en de eilanden definitief los te spoelen van het vaste land. Het waren de kustbewoners van Wad en Noordzee zelf... die door ontginning en afwatering van de veengronden... achter wrakke dijkjes de bodem lieten dalen... en het land kwetsbaar maakten voor de talrijke stormvloeden van die tijd. Historicus Albert Buursma... Het Zuiderzeegebied, het Waddengebied, daar heeft allemaal veen gelegen. En uh, ja, die periode die valt toch ook samen valt die met ontginningen en Het is niet alleen dat het met, met ontginning voor landbouw uh, te maken heeft. maar Men komt er de laatste tijd ook steeds meer achter... dat het ook met uh, zoutwinning uit veen te maken heeft. En er zijn overal zijn er eigenlijk sporen uh, van gevonden van die zoutveenwinning. Dat is, is bij het uh, Balgzandgebied, bij Den Helder. Bij Wieringen in de buurt, het is zelfs uh, gevonden in Friesland in de buurt van, van Workum. Uh, het ligt bij het Lauwersmeergebied. Uh, liggen de sporen van, je hebt het in Duitsland. En uh, door het ontwater van het veen... van de, de slootjes die je aanlegde en kanaaltjes... dan klonk dat veen dat klonk in. Dus dat, dat, dat water werd eruit geperst. Dus dan zakt het verder in. En het oxideerde ook, het verging. En daardoor ging die bodemdaling ook nog eens heel hard. Dus je ging ten opzichte van de zeespiegel... Ging je ging je maaiveld ging omlaag. Dus je kwam uiteindelijk ook onder de zeespiegel te liggen. Dus je moest iets met, uh, ja, met, met, met dijken moest je gaan doen. Je moest met dijken gaan werken om je gebied te beschermen. En zodra je met die dijken gaat werken... Dan, dan, ja, dan keer je het water ook op een kunstmatige manier. En die dijken in vroeger tijd waren niet zo hoog. waren toch vrij stijl en die waren ook kwetsbaar. Als je dan een tijd lang geen onderhoud pleegde... Ja, dan kreeg je ook kreeg je Zodoende zakten Binnendijks Holland en Friesland nijver, ploegend, pompend, melkend, karnend en gravend als een afkoelend soufflé in elkaar. En dat zorgde ervoor dat de zee, toen ze eenmaal binnenkwam, onbekommerd haar gang kon gaan. De Allerheilige Vloed van 1170 was het beslissende en onomkeerbare moment... waarop niet alleen Texel een eiland werd... en de westelijke Waddenzee permanent onderliep... maar ook de Zuiderzee als brakke binnenzee ontstond. In de eeuw die volgde, rukte de zee steeds verder oostwaarts op. Ja, als je, als je dat ziet met alle zaken die bekend zijn van die stormvloeden, dan, dan lijkt het wel dat er een beweging is die plaatsvindt vanuit het westen en die dan in oostelijke richting gaat. Dan zie je meer en meer dat eilanden loskomen. En de meeste Waddeneilanden zijn rond die tijd echt Waddeneilanden geworden. Het worden dan al eilanden genoemd. Maar in eerder periode, maar het kan ook best zijn dat er bijvoorbeeld nog een, een, een soort priel of een soort water onderlang stroomde. Dus dat het wel helemaal door water gescheiden was. Van het, van het vasteland. Maar de Waddenzee was in, in die periode nog niet als zodanig voor, het, voor de 13 eeuw. Die breidde zich voortdurend verder uit. Dus het, het, ja, eerder zal nog de verbinding met, met het vasteland makkelijker geweest zijn dan uh, na, zo, na die stormvloed. Op 16 januari 1219 stormde het urenlang vanuit het zuidwesten. De wind joeg het water uit het opengebroken westen van het Wad de trechter van de Oostelijke Waddenzee in... waar het zich ophoopte tegen de Friese dijkjes. Abt Emo van Witte Wieren schreef dat het veel te vroeg hoogwater werd. En toen week de Zuidwester voor de nog veel vredere Noordwester... de noordelijke buurman van de Westenwind. En omdat de zee door de zuidwester tot aan de bodem in beweging was... sloeg hij over de dijk toen de noordwester aankwam stormen... en hij verbreidde zich hevig kolkend en golvend als kokend water. Hij veroverde de hutjes van de armen... maar viel ook tomeloos de huizen van de rijken aan. Ach, hoe vreselijk was het mensen als zeedieren te zien ronddobberen... tussen de golven, ongelukkiger te zien varen op wat samengebonden stukken hout... of op hooi of stro, als speelbal van het geweld ter zee. In deze stormvloed zijn duizenden mannen, vrouwen en kinderen omgekomen. Toen het licht werd, lagen Friesland en de Groninger Ommelanden er weer net zo bij als in de Romeinse tijd. Overal was zee. Met terpen als verspreide eilandjes. De boerderijen die op het ontgonnen ingeklonken land waren gebouwd... lagen tot boven de nokpunten in het water. De overlevenden hadden geleerd de zee te vrezen en te haten. Sinds ze van de terpen waren afgedaald om repen wildernis te bedijken... en ze zodoende van schipbreukelingen op de kwelder tot kleine heersers op zelfgemaakt land waren geworden... hadden ze voorgoed afstand willen nemen van de zee. In krijgshaftige proclamaties... waarin de eeuwenoude angst voor de vikingen nog doorklonk... verklaarden ze de zee de oorlog. De Vrije Fries hoeft niet verder op krijgstocht te gaan... door ban nog door gebod. Dan met eb de zee in en met vloed terug omdat hij alle dagen de kust moet verdedigen tegen de wilde viking met vijf wapens. De punt van de speer, het schild, het zwaard, de spade en de vork. Vanaf het moment dat de vastelandse Vriezen de zee met dijken de deur wezen... werden de eilanden op de horizon en de gestaag volop een waddenzee eromheen... een symbool van wat te bevechten, te overwinnen en dus ook te verachten was... De dijkboot voor de boeren en hun kinderen vrijzicht op een mythisch verleden. Een voortdurend onderstromend en weer leeglopend leerstuk voor de jeugd. Daar lag alles wat Friesland niet meer wilde zijn. Kwetsbaar voor de zee. En vanuit dat standpunt was het maar een kleine stap om de eilanden zelf te gaan zien... als een koude paaiplaats van zeelieden. En nog niet verzopenen. Ja, je krijgt denk ik, uh, je krijgt toch verschil. Want uh, hè, mensen die op het eiland wonen die zitten op een soort van uh, natuurlijk schip in zee. En, en uh, de mensen van het vaste land, die gaan zich toch meer en meer verschansen achter die dijken. En daar zie je ook steeds meer, denk ik... dat het contact tussen uh, het vaste land en de eilanden... dat dat ook verandert. Want een eiland, dat is niet meer iets... waar je zo vanaf het vasteland naartoe loopt. Maar je hebt een kunstmatige scheiding heb je, tussen land en water. En dat is de dijk. En het eiland ligt erbuiten. Dus kan... Maar wat bedoel je met die verandering? He, je kunt zeggen van voorheen, toen, toen bijvoorbeeld noem maar iets van in de tiendeel, dat je, dat je redelijk makkelijk uh, over kon lopen van het vasteland naar Ameland uh, toe. Die, die, die scheiding tussen uh, een dijk die je hebt, daarna krijg je het water, de zee en dan een eiland. Die was er toen denk ik nog veel minder. Die werd ook anders gevoeld waarschijnlijk, ook anders ervaren. He, mensen op het vasteland zitten verscholen, verschanst achter de dijk. En die kunnen bijna niet meer eroverheen kijken. Die zien die eilanden niet meer. En die eilanden die zijn toch ook echt losgekomen van het, uh, het vasteland. En die zien daar natuurlijk ook uh, he, dijken liggen als een soort schans om, om, om dat uh, gebied heen. Dus ja, dat is wel een duidelijke scheiding. En hoe zit dat met, met eilandgevoel? Uh, Wat je wel ziet is uh, in, in, in de middeleeuwen. Dat, dat die mensen op de eilanden voelden zich toch behoorlijk uh, onafhankelijk voelen. In de 13e eeuw waren de eilanden buitenposten geworden... ver weg van vastelands gezag. Het eerste en laatste wat zeevaarders links en rechts van hun schepen zagen, stevig in de greep van prominente eilanderfamilies. Ter Schelling, het eiland van amateurhistoricus Teunus Schol. Was misschien de eigenzinnigste van alle eilanden. En waren Friese kloosters er op andere eilanden in geslaagd om grond in bezit te krijgen. Op Ter Schelling kregen ze nauwelijks voet aan de grond. Wij hebben hier al die Popma's die zitten hier, Wij geen kerk. Dus de familie Popma was er de baas. Alleen het 13e eeuwse kerkje van Hoorn stond onder gezag van het klooster in Lidlum... een omstandigheid die school alleen maar kan verklaren... door een mythische speling van het lot. De dijken stelden geen moer voor, maar met laag water... Konden, die mensen konden een kilometer of misschien wel twee kilometer het wat... op, was allemaal nog begraasbaar. En die, die kloosters, dat waren vroeger agrarische gemeenschappen. En er, waren zo, er werkten wel honderden mensen op zo'n klooster. Nou, die kloosters van Lidlum raken, raken op een gegeven moment... raken ze een koe kwijt. En die koe, die was dus verdwaald, die was dus het wat opgeraakt. En er gaan twee monniken die, gaan die koe zoeken. En dan vinden ze die koe, vinden ze dus zo halverwege op het wat tussen de Schelling en, en uh, Oostert in. En die koe die ligt te kalmen, er moet een kalfje geboren worden. En zij wachten daarbij, want het waren echt goede, het waren boeren, boerenjongens, het waren dus boerenmonniken. En die wachten dat die koe gekalfd heeft. En, nou ja, die koe die kalfde en die moesten eerst wachten. Want ja, dat kalfje moest ook kunnen lopen. En in, naarmate de avond vart, wordt het hartstikke mistig. Maar ze moesten met die koe naar huis. Dus die koe wordt overeind gejaagd. En die een touw om kan aanhoren. Ze sjakken met die verder. En op een gegeven moment raken ze aan het verdwalen. En dan komen ze. Ze vinden land. En dan bekijken ze die grond. Dan denk ik, jongens, dit is zand. Dit, dit, dit is geen klei. Waar zitten we? En toen zaten ze op de Schelling. Nou, ze hebben dus een dag afgewacht. Toen kwamen ze dus eerst in Oosterend. Maar Oosterend, het was een hele dwarse bevolking. Die wilde nergens van weten. En die zei ze, ga maar naar Horen. Toen zijn ze hier naar Horen geweest. Zijn ze liefdelijk ontvangen. Zijn ze een paar dagen gebleven. En later zijn ze weer teruggegaan. En toen als dank, voordat ze dus dat kalf gevonden hebben... en hier op de Schelling zo goed behandeld zijn... hebben ze hier een kerkje gebouwd. En nu in deze nis... Daar heeft volgens overlevering, dat is ook beschreven, heeft het beeld van de heilige Johannes gestaan. Dit is natuurlijk een verzonnen verhaal. Het is een, een, een veronderstelling, een, een hypothese noemen we. Want het ook al het. waren er Friese monniken zo heilig dat ze over het water van de vollopende Waddenzee hadden kunnen lopen, dan nog is de ruil van een kerk voor een koe enigszins onwaarschijnlijk. Ik wens denken eigenlijk. Zelfs voor de 12e eeuw, toen de Benedictijnen, Premonstratenses en Sisticiens, een netwerk van kloosters over de Friese landen legden. De mannen die de abdijen stichten waren zonen van de terpen zelf. Zoals Frederik van Halm en Emo van Witte Wierum. Die kinderen van eilanders en vastelanders een tonsuurtje lieten scheren. Een geitenharen pij om de schouders sloegen. En in de schoolbanken van kloosterschooltjes temden tot novice. Waar ze Latijnse lessen opdreunde Met de tonval en melodie van de terpen. Je moet... Je realiseren dat de uh, Friese kloosters... Um, die zijn eigenlijk pas ontstaan in de 11e, 12e eeuw, 12e eeuw pas. En uh, die kloosters die maken allemaal deel uit van de orden... die op dat moment heel erg in de mode waren. En dan moet je dus uh, bekend zijn inderdaad de Sisterciëntse, de orde van Schito. Uh, de Premolstentensis, dat waren dan uh, kanunniken... maar een uh, nou, allemaal ander type uh, orde. Uh, de de koorheren waren ook belangrijk... En de Benediktijnen, maar dan dit in nieuwe stijl. Hans Mol, medievist aan de Friese Academie en de Universiteit van Leiden. Nou, die kwamen allemaal tot ontwikkeling in het huidige Friese landen, want je moet dan de omlanden in Groningen natuurlijk mee rekenen. En die uh, werden bevolkt door Friese zelf. En die nieuwe Friese kloosterlingen, ja, die proberen, zoals hun leven dat voorschreef als het ware ook een rol te spelen in het pacificeren van die maatschappij. Want we moeten ons wel voorstellen, het is een maatschappij met veel zelfhulp. Eh, om het zo maar te zeggen, waarin ieder zijn eigen recht op eigen bezit moest verdedigen. Eh, dus er bestond nog geen monopolie op eh, wapenbezit en eh, geweld. Dus de Fries moest zijn eigen erf en zijn eigen grond verdedigen. Overigens was het in heel Europa zo, maar ook in Friesland eh, was er wapengeweld niet van de lucht. De eerste abten van de 12e eeuw leidden een voorbeeldig leven waarin ze met God als bondgenoot de mannen van de terpen disciplineerden, moordenaars bekeerden en rijke boeren in bange stervensuren grond afhandig maakten. De meeste ingetreden mannen werkten als lekenbroeder op de Uithoven of matroos op de kloosterkochen die over de Noordzee voeren. Het waren boeren en matrozen in pij dat de kloosters ook bezittingen op de eilanden zochten... kwam niet voort uit vroomheid en ook niet uit verlangen naar afzondering. Opmerkelijk is dus dat uh, die Friese kloosters op die terpgebieden die hier en daar ontstaan... dat die uh, uh, allemaal de een en de ander goederen verwerven op die eilanden. Met andere woorden, klooster moet je natuurlijk uh, van goederen voorzien. Uh, want in feite is een klooster een gebedsfabriek. En wat zij doen op de eilanden is uh, Uithoven stichten. En kan je even uitleggen wat een Uithof is? Wat is dan? Een Uithof is een grote agrarische exploitatie van buitengewoon grote omvang. Althans, voor die verhouding van toen. Die kloosters hadden dan uh, werkmonniken uh, aan de slag. Waar kwamen die vandaan? Waren het gewoon uh, jongens dat, van het eiland? Dat kunnen jongens van het eiland geweest zijn. Maar meestal denk ik dat ze ook uit de buurt van het klooster zelf kwamen. Dus het kunnen ook vriezen. Uh, kloosterlingen zijn geweest. Die Friese klooster van dat moment, die hadden dus een deel van hun bevolking bestond uit koormonniken. Die stonden ze als het ware dus in de kerk te zingen. Die konden eigenlijk eigenlijk niet anders dan dat. En Tegelijkertijd hadden ze uh, voor de, het levensonderhoud een heleboel van die werkmonniken, Die heetten conversen of lekenbroeders. Maar die hoorden wel bij uh, zeg maar de conventusbevolking. Dus die hadden zelfs ook aandelen in de zielenheil... wat die kloosters voor zichzelf en voor de omgeving uh, zeg maar bewerkstelden. En dat waren relatief veel. Want we weten dan uh, met name van uh, die vroege tijd... Dus dat de verhouding van de koormonniken tot uh, die werkmonniken was ongeveer 1 op 3... Dus als een, een, een klooster zeg maar 30 tot 40 uh, mensen in het koor had staan, dan hadden ze daarnaast wel 100 tot 120 man werkzaam op het landerijen. en dan hadden ze dus die uithoven voor. Dus elke klooster had wel een stuk of ja variërend 7 tot 12, afhankelijk van de grootte van het klooster, van die uithoven. Van bijna alle eilanden zijn uithoven bekend de schiere monniken van Klaakamp op Schiermonnikoog... de Benedictijnen van Fosfort op Ameland... de Augusteiner Koorheren van Ludigankerken op Tessel en west -Vlieland. de Benedictijnen van Hemelum op oost -Vlieland. en het klooster Mariëngade had zelfs een kloosterschooltje op Grient. Alleen Ter Schelling hield de Uithoven buiten de deur. Ja. En de monniken van de Uithoven bleven jongens van de kust... Hun hoge opdracht was te bidden en te werken. Psalmen zingend de geiten het helmgras in te leiden. Met godvruchtige gedachten de spenen van de uiers in de hand te nemen. Maar dat je met hoornbeesten zoveel meer kon doen dan melken alleen. Blijkt uit de hardnekkige verhalen over veebeesten... die over de stranden gedreven werden met een lamp tussen de horens... om schepen te misleiden. En van ver voorbij de grenzen kwamen de beschuldigingen van strandroof en piraterij. Nou, we weten in elk geval voor Schiermonik Oog. Eh, dat daar een eh, enorme kwestie heeft gespeeld tussen eh, de stad Hamburg en het klooster. Eh, omdat eh, Hamburger eh, kooplinie hadden een schip zien varen van het klooster Klaarkamp. met zeilen en eh, touwen en kabels. En, ...ankers van een collega, een Hamburgse collega. En die Hamburgse collega was volgens hen gestroomd op het eiland van de monniken. Dus met andere woorden, de monniken had dat geroofd... ...en dat was de reden voor de hamburgers om dan de, klaar, de klaarkampse schepen in Hamburg aan te houden. Daar is een enorme eh, correspondentie over gevoerd. Uiteindelijk zeiden de kloosters, en ze hebben dat kunnen bewijzen... ...op een of andere manier van, nee, dat schip is niet bij ons gestroomd maar bij de buren... Uh, en uh, we hebben netjes daar van de buren uh, dat materiaal gekocht. Maar de buren waren ook monniken, natuurlijk. De buren, maar in dit geval, hebben niet kunnen nagaan. Het is heel leuk. Dit gebeurde in 1323. De abdijen waren in de verstreken eeuw van geïnspireerde pioniers. tot groot grondbezittende instituten geworden die bijna een kwart van de gronden op vasteland en eilanden in bezit hadden gekregen. De kloosterabten waren feitelijk kooplieden... die het commando voerden over pakhuizen vol graan, bier, vlees, erte en kaas. Menig zwaarlijvige abt, aangeschoten na het zoveelste zakendiner... braakte heimelijk in de mouw van zijn pij om zijn zondigheid voor God te verbergen. En toen de apte conflicten met aanpalende kloosters en terpheren niet meer met gebed, biecht en vermaning konden oplossen, maar legertjes begonnen te ronselen, was Friesland weer terug bij af. De conversen op de Uithoven verelde schoppen melkemmer voor zwaard en schild. Broeders gingen elkaar in de koorbanken te lijf. De getemde Friese krijgers bevrijdden zich van de knellende vredelievendheid. waarmee ze zich een eeuw lang van sandalen tot tonsuur hadden laten inzwachtelen. Terwijl op het vaste land de Friesen tegen elkaar opliepen... in de oorlog van de Schieringers en de Vetkopers... was op de punt van Ter Schelling een toren verrezen, zo hoog dat hij bij nadering over zee van alle kanten goed zichtbaar was. Hij was niet door geestelijke opgetrokken... maar door wereldse kooplieden uit de Hansestad Kampen. Het was de eerste brandaris. En waar hij precies gestaan heeft, weet niemand. Al zijn er op het eiland vermoedens. Waar zijn we dan? We zijn nu in de, bij de, bij de bedstee in het museum. En daar is een, uh, een luikje. En ik doe het... Frans Schot was tot voor kort chef van het museum Het Behouden Huis in Westerschelling. En ik heb er hier een klooster die Dirk meebracht. In een... Kijk, dat is een grote... Dat is een enorm ding. Ja, het is een enorm ding. Zo groot als een, zo groot als een uh, bruinbrood ik, eigenlijk. Ik denk dat hij zo'n 40 centimeter lang is. En nou, 10 dik. En nou wel, wel 13, 14 centimeter breed. Maar op basis waarvan zeg je... Dit is waarschijnlijk van de, van de oude brandanis? Omdat hij op, op hele oude kaarten dan moet die op, ook ongeveer op die plek uh, getekend zijn. Is het ook het type steen? Ja, wa ja waarschijnlijk wel. Want die, maar dit is, dit is niet zomaar een kloostermop. Dit is echt een enorme. Ja, het is een hele grote. Maar de, dit formaat wordt ook wel gevonden in de, in de kerk van Hoorn. En die is ook uit dezelfde eeuw? Dus ja, dezelfde tijd. Ja. En, en waar was het nou precies? Nou, als je de, de torenstraat uitloopt... En op de kruising Commandeurstraat, Toornenstraat, en dan zeg maar een, een, een 100 meter de parkeerplaats op, daar was dat gat. In de tijd dat ze daar weer mee bezig waren en ook riolering aan moesten leggen op dat terrein, toen, uh, toen was daar een bulldozer aan de gang en die bonkte op een, een, een ja, op, op oude bebouwing. En uh, Dirk Brink, de een zeeman die hoorde dat en die rende daar naartoe, of die liep daar naartoe... want die was nieuwsgierig. Die keek in het gat en die ziet een aantal kloostermoppen. Hij springt daarin en neemt er een mee en brengt hem naar het museum. Hij zegt, kijk eens wat ik vind op het, uh, op het havenplein. Ik zei, joh, dat is een kloostermop van die eerste Brandaris. Dat kan niet anders. Of van die kerk. Ja, maar ben je, je toen met Dirk Brinkt daar naartoe gelopen? Ja, maar toen was hij al weer dichtgeschoven, jammer genoeg. Het is nou. Nou, ja, nou, ik denk dat ze bang waren dat, dat uh, ja, om, om, uh, om cultuurhistorische redenen dat, uh, dat, dat ze moesten stoppen met, uh, met het werk. Kijk, dat is natuurlijk voor zo'n aannemer nooit gunstig. Maar we hebben de plek wel onthouden. Dus mocht er uh, ooit nog een, een archeologische werkgroep hier uh, willen graven, dan is dat mogelijk. We, de, we weten de plek aan te wijzen. Ik, ik denk dat de kampenaren dat erg leuk vinden om, uh, om de plek te zien waar zij. Uh, Want deze, deze steen is betaald uh, door, de, door de kampenaren. Dus de kampenaren die hebben dat toen betaald, die kunnen nou weer over de brug komen op daar gaan? Ja, <laughs> ja. ja die zouden best uh, dat even kunnen financieren. Door een hoogstenen zeebaken op de scherm te bouwen. Maakten de kooplieden van de Hanzen duidelijk dat wereldse stedelingen de kerk uiteindelijk het roer uit handen zouden nemen? De Terschellingers, die de nieuwe toren beklommen, konden niet alleen voor het eerst hun eigen eiland vanuit de hoogte overzien, maar als ze naar het zeegat keken, zagen ze met de koggen van de Hanzen een nieuwe tijd naderen. Waarin na een bewogen periode van vervolging, piraterij en vrijheidsoorlog, de zeegaten van het Wad zich zouden ontwikkelen tot de havenmonden van de Hollandse Gouden Eeuw. Ja, dat was deel 2 van de geschiedenis van de Wadden. U hoorde stemmen van Astrid Nauta, Wim Brons, Peter Brusse en Nelleke Noordervliet. Het verhaal is gebaseerd op het boek De Wadden, een geschiedenis van Matthijs Deen. Over 14 dagen zenden we deel 3 uit over de eilanden als wijkplaats voor vervolgden. Plundergebied van Geuze en Havemond van Amsterdam. Wilt u deze serie op CD bestellen? Maak dan 1350 over op 444 600 ten name van de VPRO in Hilversum. onder vermelding van Spoor Terug de Wadden. U luistert nog steeds naar OVT. Ons mailadres is ovt.vpro.nl. En u kunt onze uitzendingen terugvinden op de site geschiedenis24.nl. Marnix Kolhaas gaat u nu vertellen wat er op die site te vinden is... en waar u deze week naar kunt kijken op het Digitale Geschiedeniskanaal. Goedemorgen, Marnix. Ja, goedemorgen, Laura. Um, ja, er is uh, van alles te zien op onze website... en op het themakanaal HollandDoc24, laat ik daar... Dus een keertje voor het eerst mee beginnen nu. Straks om zeven minuten over één. En zo specifiek loopt de tijd bij Hollandok 24 En dan begint het ook echt om zeven over één. De documentaire uit 1987. Ik verlang naar niets dat voorbij is die uh, Erik Lieshout en Ad Franssen in... Uh, dat jaar voor de VPRO maakte over het leven van Frederik Willem Hermans. En in die tijd maakte hij daar nog gewoon een documentaire voor televisie over van 1 uur en precies 29 minuten. Kijken dus straks, want het blijft toch de hele middag regenen. Uh, op onze website, daar hebben we... Uitgebreid aandacht voor uh, Crystal Palace en het Paleis voor Volkslid. Want er is een groep Chinese investeerders die Crystal Palace in uh, Londen weer wil herbouwen. Je weet het, het was het paleis waar uh, het glaspaleis, waar in 1851 de wereldtentoonstelling werd gebouwd, maar dat in, uh, werd gehouden, maar dat in 1936 door brand verwoest werd. Nou, wij hadden zo'n kopie in Amsterdam staan, het paleis voor Volksflijd, waar nu de Nederlandse bank staat op het Frederiksplein... Dat paleis brandde af in 1929. En al jaren streeft onder andere Wim T. Schippers... naar herbouw van dat paleis. Nou, nu Crystal Palace herbouwd gaat worden... wellicht is het misschien ook tijd om die Nederlandse bank... die foeilelijke Nederlandse bank daar eens weg te krijgen. En dat oude paleis, dat prachtige paleis voor volksgeleid, daar weer te herbouwen. We hebben daar onder andere beelden bij. Amateurbeelden gevonden van die brand in 1929. Amateurbeelden die s'nachts zijn gemaakt. En dat is volgens mij nog... Uh, nooit eerder gebeurd dat er in die tijd al s'nachts met een amateur deur amateurs zijn gefilmd. Dat dus op geschiedenis 24. Goed, bedankt Marnix. Straks na het lange nieuws de perstribune van, Ma van Max met onder andere Henny Huisman. Tot volgende week. En daarmee geachte luisteraars laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden.